Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Esterse aanval op drie Syrische doelen... zijn afgelopen nacht in 17 minuten tijd 100 raketten afgevuurd. Rusland claimt dat het grootste deel van die raketten... is onderschept door het Syrische leger. Daarbij zijn ook boekenraketten ingezet. De aanval werd uitgevoerd door de Verenigde Staten... Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het was een eenmalige vergeldingsactie... voor de gifgasaanval in Douma van vorige week, zei president Trump... Die aanval was volgens hem het werk van een monster. Doelwit van de bombardementen waren een opslag voor chemische wapens in Homs... een commandocentrum in de buurt en een onderzoekscentrum in Damaskus. Assadgezinde militanten zeggen dat die plekken in de afgelopen dagen al waren ontruimd... na een waarschuwing van Rusland. Premier Rutte zegt begrip te hebben voor de aanval. Hij spreekt van een proportionele en weloverwogen actie. Rusland heeft gezegd dat de aanval niet onbeantwoord kan blijven. 25 jaar nadat een totaalverbod werd ingesteld op het gebruik van asbest... is er nu een piek in het aantal slachtoffers. Er overlijden ieder jaar zo'n 500 mensen aan asbestkanker. En dat gaat nog wel even door. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat er tot 2035... nog zo'n 8000 mensen aan die ziekte zullen sterven. Het instituut Asbest Slachtoffers opent een meldpunt... voor mensen die met asbest hebben gewerkt. Dit moet hen helpen een schadevergoeding te krijgen... mochten ze later ziek worden. Colombiaanse rebellen hebben twee journalisten uit Ecuador en hun chauffeur vermoord. De drie werden eind vorige maand ontvoerd bij de Colombiaanse-Ecuadoraanse grens. Kort daarna publiceerde de guerilla-beweging Olivier Front, een afsplitsing van de FARC, foto's waarop ze levend te zien waren, vastgeketend aan hun nek. Het weer in het uiterste noordoosten valt eerst nog wat regen. Verder schijnt de zon af en toe en is het lange tijd droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg. En dan is er weer vaker zon. Morgen is het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. <tieden>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak Leeft. Het wordt het uur groter pijn op hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak Leeft, bij ZFM. De Lotte grasmaier. Hey, gek joh, dat betekent daar iets anders, heel diepzinnig over een filosoof en zo, oh, dat gaat maar hoor. ik zit sinds kort ook bij een filosofie clubje, maar ik moet zeggen dat ik af en toe echt een beetje uit ga. dit is de diep, dat heb ik niet gehad, bij de middelbare opleiding, dit is, is hbo, universiteit, maar nee, goed, je probeert ook mee te doen, hè. een beetje interessant, interessant te doen. Goed, dit was een deel, een van de oude platen weer van Soudanite, het, uh, het beentje wat uit Haarlem komt en uh, nou regelmatig, uh, alleen, optredens... Uh, Bezoekt. Ik heb er ooit gezien, volgens mij, in de podium Victoria. Toen deed ze iets van David Bowie. Ja. Dus echt tenenkrommend was dat. Ja, dat weegt niks. Weet je wel, song songwriter van David Bowie. David Bowie, te horen gitaren bij, weet je wel. Nou, goed te passen. Het is vandaag 14 april. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel. In 19... Wat was het eigenlijk? 1971 kwam David Bowie met Star, Starman uit. Was het weer? Ja, ik had... Ik had ik... Ja, nou die had ik nou, van, ik vond de Count Control leuker. Dus daarom had ik 1972, 1972. David Bowie brengt de single uit Starman. Yeah. En Elton John geeft een concert in de Doelen in Rotterdam. Okay, maar ja, even, Starman is wel lekker... Uh, ja, even een ja. klein stukje van David Bowie en Starman. Is a star man in the sky. Oh. Live on Mars vind ik eigenlijk nog veel mooier. Maar het begin van dit nummer yeah. komt ook van een bekend popprogramma oh. van Starman. Luister nog eens een keer. Even een klein stukje... Ja. Het doet denken aan David of aan de Beatles. Ja. Daar doet het aan denken. Nee, het doet mij denken aan, uh, uh, uh, aan die meisjesgroep die wij hadden. Die vijf meisjes waar, uh, waar Patty Zomer en zo in zat. De Dolly Dot? Ja, het zit in het begin van hun nummer van de Dolly Dot. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, je ja, hebt ja, ja, ja, ja, gelijk nog een keer. Ja, nou weet ik het wel op. Maar nee, gelijk, Starman van David Bowie kwam uit de 1972. Dus hebben dat gejat van David Bowie in het beginnetje. Ja, nou, dat is het. wat. Fijne ja, jatters. En, uh, iedereen dacht dat hij glazen oog had, maar hij is ooit op het schoolplein. Vroeger is hij op zijn gezicht geslagen. En toen is eigenlijk het licht uit zijn ene oog uh, uh, geslagen. En is zijn gezicht getimmerd. In zijn gezicht getimmerd. Dan. Ja. En dat is eigenlijk nooit goedkomen. En een gegeven moment daardoor is dat ene oog is dus bruin geworden. Oh, dat dus is eigenlijk een bloeduitstorting. die? Ja, zoiets zo. uh, oh, denk ik. Oké, okay. ja, maar zag. ik had een collega die had ook een bruin en een blauwe. Oké. Okay. Zijn die oh. allemaal op een, uh, op een palie getimmerd? Op een giegel. Een uh -oh. treiter, een postzegel. Hij allemaal is voor een heen. treiter. Nou goed, eh, nog meer? Eh, wat gebeurde er door ja, de jaren heen? Ja, wat gebeurde er nog meer? Uh, nou, het is vandaag acht jaar geleden dat Bergen aan zee werd geëvacueerd. omdat er zo'n enorme duimbrand was. In Bergen-aan-Zee in Noord-Holland worden op dit moment de inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Aanleiding is een grote brand in de bossen en de duinen bij Schorrel, Bergen en Bergen-aan-Zee. Aan het eind van de middag zo rond een uur of vijf werd het vuur ontdekt, want er is met groot materieel uitgerukt. Ja, het was echt dramatisch hoor, toen. Ik woonde natuurlijk vlakbij, ik woon in Alkmaar, dus het was echt iets van de hier. zagen in de verte echt uh, rook en vlammen? Ja! Oh, het, het, het is nooit opgelost. Wie heeft het gedaan? is een man uit Schagen. En ik kom zelf ook uit Schagen ik, Wat? Zou ik hem al kennen? Weet je wel? Heb ik hem mee op school gezeten? Ik ben wel in jouw klas. Ja. Dat jij je vroeger gepest heb. hebt. Vroeger ja, en gepest. ja, en ik heb vroeger ook uh, wel fikkie gestookt. Weet je wel. In de bosjes ergens. En dat je denkt. Wauw, wat wordt het groot. Wat wordt het een groot stel uitmaken. Dus ik Is het een maatje voor me? Nou, het is uh, nog steeds niet opgelost. We zijn er in 2010. Ja, het is vandaag dus ook 44 jaar. 34? Uit 84? Ja? En hij heeft, doe maar, gaf uh, een afscheidsconcert in Maasport, Sports en Events in Den Bosch. Nou, echt, alle Nederlandse tienermeisjes waren in tranen, oh. weet je nog? Ja, echt. Uh. Ik zat er dus met zuipen, kreeg dat niet te stuipen. Yeah. En zag ik iemand drinken? We konden moeten zinken. Ik vond er nooit wat aan, eigenlijk, maar. Ja, sommige wel. Ja, sommige wel. wel ja. Oké, okay, nou, ik heb er nooit echt heel veel aangegeven. Uh, uh, mijn vriendin van mij was wel helemaal gek van. Die ging ook naar die concert. En zelfs een vriendin van mij heeft zelfs nog met Ernst Jans getonkt. Zei ze, ik heb nou met hem getonkt. Oh ja? Oké, okay, maar ik Kom. vond, ik vond ja. de bom, vond ik leuk. Ik ja. wens, is wel een beetje toepasselijk vandaag, helaas. Ja? Yeah. En uh, ja, je had nog zo'n liedje, die vond ik ook wel leuk. Van, eh, uh, derde nee, nee, die is niet van hem. Nee. Oh ja, nee, nou, is nee. niet wat Maar goed, ze zijn ooit begonnen natuurlijk in 1979. Het eerste album werd, werd niet echt uh, gigantisch ontvangen. Later kwam Henny Vriend erbij en werd het beter. En uiteindelijk zijn ze ja. uit elkaar gaan, dus in 1984 zijn ze bij elkaar gekomen. In 2008, 2012, 2013, 2016, 2017. Regelmatig hebben ze een reunie. Ze doen ook in, in Rosso, weet je wel, ja. doe maar in, uh, in Rosso doen zoiets. En het maar grappig, dat het liedje doet, van uh, doe je jas uit, doe een yeah, aan spreek yeah. met twee woorden. Die vond ik ook wel uh, ah, heel een maar goed, uiteindelijk... Ah, eh, Ernst Jansen was natuurlijk... Eh, bij de Neerkant had hij een, een grote boerderij gekocht. Toen dus zat hij nog... Eh, CNC Inc. zat hij. En toen dacht ik... C&C Inc. dat ken ik helemaal niet. Dan moet je even luisteren. Dit is waar hij vroeger in zat. Hè, voor Doema. de. Echt heel iets anders. Ik denk aan de jaren 60 en zo. Ja, Zoals Pistils Nest de... Jong en zo. Het was echt een beetje de jaren 70, dus oh, voor Maar, Ernst oh. Jansen, dus in uh, CC Inc. Okay. En uh, dat is ook een documentaire over terug naar neerkant. En dat gaat dus over de voortijd voor Doema met Ernst Jans. Erg interessant. En wat in de geschiedenis ook nog ernstig is, ook in 1986 vallen Amerikaanse vliegtuigen vijf doelen aan in Libië. En onder de vele doden ook de dochter van Gaddafi. Hey. En denk ik van hè, huh, vijf doelen in Libië. Zeg de 86 op deze datum. En ja. op dezelfde datum nu. Ja. Zal hij daar echt iets mee hebben? Je? Denk, misschien brengt het wel gelukt. Ja, verschrikkelijk. Dat zou zo allemaal kunnen. Ja. Verder in, in 1865 president Albert, uh, Abraham Lincoln... wordt neergeschoten door John uh, Wilkins Booth En uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken... wordt ook neergestoken door zijn handlanger uh, uh, Seward... En uiteindelijk, deze John Wilkins Boet is een, een, een goede acteur. Echt, heel veel dames zijn gek van hem. Maar deze John Wilkins Boet is eigenlijk tegen... Uh, noem je dat? Het uh, uh, vrijkopen van slaven. Hij is gewoon voor de slavernij. En hij wil eigenlijk, dus Abraham Lincoln, willie, tegenhouden. En uh, eerst wil hij hem ontvoeren, dat mislukt. En uiteindelijk besluit hij gewoon tijdens een, uh, een optreden, een toneelvoorstelling. Schiet hij hem van dichtbij door zijn hoofd en ontsnapt. Maar oh, hij is echt, en... echt doodgegaan? Want dat staat er dan. Uh, ja, uh, oké. Okay. Klopt. En uiteindelijk. Ja, het is dezelfde dag ook nog. Uh, dan, je hebt 1865, maar 1775. Dan hebben we het over 90 jaar eerder. Dat op diezelfde dag. De eerste abolitionistische groepering werd opgericht in de Verenigde Staten door Benjamin Franklin en Benjamin Ross. En Benjamin Franklin was ook een, een hele goede uh, president, een van de eerste okay. presidenten. Goed, iets anders is nog. Thomas Edison geeft in, 19, of in 1894 een demonstratie van zijn Kai-to-Scope. Uh, en dat is de voorlopende filmprojector. En uh, waarschijnlijk is de uitvinder William uh, K. Dixon. En die werkte onder uh, Thomas. En hij had al eerder met, uh, deze, met het apparaat gewerkt in, 19, in 1893. En uiteindelijk in 1894 gaf hij echt een uh, officiële tentoonstelling, demonstratie. Het was eigenlijk een soort. Ja, viewer, waar je inkeek als één persoon, je kon niet op de muur projecteren. Je keek als één persoon, keek je daarin, moest je dan wel 25 cent ingooien. Uiteindelijk was er één studio, had Thomas Edison gemaakt. Daar werden alle filmpjes gemaakt, die duurden echt enkele minuutjes. En uiteindelijk werd het opgenomen op 35 mm filmformaat. Eastman, dat is wel grappig, want later heeft Eastman ook heel veel Kodak rolletjes gemaakt. En uiteindelijk kon je ook nog een langspelplaat erbij opzetten en had je er ook geluid bij. Dit klinkt echt heel knullig, maar het was wel de voorloop van de film, zeg maar. Hè? 1894. Okay. Thomas Edison, die had echt heel veel octrooi op zijn naam staan. Och man, dat is heel laat gevonden. Ja, zeker. ja en, en het is vandaag 89 jaar geleden dat de allereerste Grand Prix Formule 1 gereden werd in Monaco. Oké. Okay. Ja, dat is toch ook wel een speciaal iets Ik heb nog even naar die beelden zitten kijken dat is dan toch echt heel onder de tijd Met, met knullige muziek met en zo. Ja, nou echt van die, van die auto's met van die hele grote wielen Zo'n sigaar op wielen Dat was het eigenlijk me niet ja, ja, leuk. Goed, tot zover het overzicht ja, Wat gebeurde er door de jaren heen En straks hebben wij natuurlijk de verjaardag maar keert hier Die mooie plaats Van de Arctic Monkeys Tranquility, Tranquility Base Hotel en Casino. De Tranquility Base, dat heeft dan een verwijzing weer naar de maanlanding in 1969, natuurlijk. Het is uh, tijd voor de verjaardag. Wie is, de... okay. is de jarig? Uh, we doen een kleine greep eruit. Ik kon niet echt uh, heel veel vinden, maar een van degenen die jarig is, is uh, zou zijn geweest, is uh, Mia Smelt. Ze is in 2008 overleden. Ze is zelf vandaag. Nou uh, oh ja, uh, ja, ja, Ze is hier nog in 2008 overleden. Ze was 94. Ze werkte als presentatrice bij de KRO. Oh? En uh, dat was uh, in 1949. Had ze een eigen praatprogramma. Dat programma, programma heette Moeder Wil Is Wet. En ze had zo plus-minus. 2 miljoen luisteraars. Kijk. Wow. En in die tijd hadden we nog niet zoveel inwoners in Nederland? Nee. Nou en het maffe is, zij uh, praten gewoon openlijk over haar homoseksualiteit. was dus lesbisch. Maar ook over abortus. Echt, in de jaren zestig uh, praten ze daar gewoon heel los over. Zelf en in dat in de, jaren... de serie Moeders eens Wet? Volgens ja. mij, werd, dat was wel een beetje katholiek allemaal. Ja, bij de KRO. Dat okay. is echt wel, deze dame heeft. Uh, ja, uiteindelijk heeft ze ook een onderscheiding gekregen van de paus. Okay. weet niet of de paus dan weet dat ze lesbisch was. Dat leek me nou, dat, weet, dat weet u waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk ja. dat ik dat niet. Ja. Weet. Ik heb hier uh, wat heel. We hebben overal in iedere stad. heb je al een aan en vandaag is zijn geboortedag. En hij is heel bekend van uh, uh, de, de verklaring voor de ringen van Saturnus. Maar ook de middelpunt vliegende kracht. En ook de botsingformule voor slingeruurwerk en zo. Hoe geweldig is dit, hè? Ik vind het wel... Uh, ja, uh, eigenlijk moet je er meer in verdiepen, maar dat doe je dan weer niet. Ja, beperken, dus maar... uh, techniek. En techniek is ja. altijd weer uh, moeilijk. Richie Blackmore is vandaag de 73. Hij is van Deep Purple... En uh, onder dwang moest hij uh, uh, klassieke gitaarlessen nemen. Dat was geen pretje. Maar uiteindelijk heeft hij daar toch wel heel veel profijt van gehad. En nou, even een oud stukje Deep Purple. Day, Echt een beetje knullig. Jaren 60, 68, 68 kwam het eerste album uit: hè? Shades of Deep Purple. En later werden ze natuurlijk nog even populairder met dit. Ja, horen. waren ze in Tokio, geloof ik. Het eerste zijn, wat ze... iemand altijd speelt als hij een elektrische gitaar in de handen ja. heeft. Echt hoor. Echt. <laughs> Naast Snow Wait for Heaven is wel, ja. dit wel het tweede stuk. Denk ze ja. waren in Tokio en toen zouden ze daar muziek gaan opnemen en toen was ze daar Smoke on the water. En dat hebben ze gewoon letterlijk gewoon gezongen. En nou ja, een leuk deuntje eronder. En toen was het klaar. Maar goed, deze uh, Richie Blackmore. Uh, heeft, uh, de laatste tijd heeft hij wat uh, klassieke gitaar ter hand genomen. Want samen met zijn levenspartner uh, Candice Knight. Maakt die klassieke muziek al in te geruime tijd. Maar, maar okay. ook maken ze nog steeds muziek met de nieuwe Deep Purple. The wat wat, wat gestileerder. Wat gladder. Maar goed, dit is uit het laatste album van uh, Deep Purple. Wat is er nog meer? Er ja, in meer... 1932, Loretta Lynn. Nou, dat is een heel bekende country en western zangeres ja. volgens mij, hè? Nee, ik ken niet. Maar ik ken helemaal de... niet. Ik ben niet in To the Country. Oké. Okay. Ik... Ja, nee. be... ja, maar is jammer. Het komt bij mij ook gewoon niet binnen. Nee, nee. <laughs> ik werk. Ja, en heb je ook nog wie ook jarig is die we een paar, drie jaar later. Uh, Erik van Deneken, Dat was de Zwitserse hotelhouder en schrijver. Maar hij had een hele konop cool altijd. Over buitenaardse wezens in de prehistorie en zo. Okay. Erik van Deniken. Nooit van gehoord? Nee! Nou, dat is wel grappig. hè, dat we hebben allebei de, inderdaad een uh, andere kijk op de verjaardagen. Hey, ik, kon van, ik kon er dit keer weinig uittrekken. Ik, ja. ik kwam alleen nog uh, Jan uh, Kooijman kwam ik tegen. Die is vandaag oh, 37 ja. geworden. Acteur, presentator en danser. Uh, nee, de mooie man. Wat een leuk dansmuziekje. Gaan we even ja. aanhaken. Ja. Jon, nou, laat de... eens even wat zien. Ja. Ja, ik 11. zit ondertussen heel hard nog te kijken, maar uh, ik, ik, uh, ik zie niet zo heel veel eigenlijk. De krenten zijn uit de pad. Ja. Zeg ik dan toch. Beetje nou, jammer. Tot zover de verjaardag. En maak er een mooie dag van. En dan kijken we volgende week wel wie er nog meerjarig is. Straks weer de Zandvoortse berichten. Eerst. Maar hier. Oh ja, de nieuwe single van Boy Pablo. Jong is geloof ik, 16 of zo, 17. Oh. Echt heel onschuldig. En wat tegenwoordig in is, is jaren 90 kleding. Ik kom het steeds vaker tegen. De jeugd heeft het van die wijde trui aan, vleermuis, mouwen noem ik dat. En ja. van die broeken, van die hele grote kont erin. Afschuwelijk. Ja, heel ja, goed. Ja, maar waren de... zo blij dat het weg was. Ja, het is weer terug. Dat zie je in deze clip ook. That's how I feel High I feel like losing you. Ja, dit is allemaal niet zo makkelijk. dat ja, is echt wel. dat ja, is echt. me nou, Ja, dat lijkt me een beter idee. Zeg. Pablo and losing you. En uh, ja, ik zie je echt met de, de laatste clips van de, de nieuwe. Beetje zie ik echt de jaren negentig terugkomen. Ik heb echt de afgelopen weken toch wel een aantal mensen die wat bij, bij mij hebben gekocht. En dan kopen ze spullen uit de jaren. Nou, zestig denk ik bij mij. En dan zien ze eruit alsof ze uit de jaren negentig komen. Oh, was er was ook een vrouw met een jas aan. Dat was gewoon een tent. Ik zeg, ik heb ook nog twee stokken. Hoezo? Nou, voor je jas kan je tentmaken. <laughs> leuk. <laughs> ze had wel afgerekend al. Hè? Ik denk, als dat, dan ben ik straks nog mijn klantje nog kwijt. Dat moet ik niet hebben. <laughs> maar ik had wel gezegd: Wat is dat voor rare mode? Wat doe ja. ik daar nou mee? J Jij koopt het ook op. Wat? Een zo jas. Zo'n jas? Nee, maar goed. Oh, je ze was had, in zo'n uh, winkel. Ze, ze had zo'n jas aan. Toen ze hmm. bij mij kwam. Om een stoel te kopen. Maar goed, het zal wel die nieuwe trend zijn. Ik moet weer eens wat in de boeken gaan lezen. Nou, het boek is alweer gedateerd. Op internet gaan surfen natuurlijk. Ja. Wat we trouwens toch vergeten waren... is dat natuurlijk, het is uh, vandaag uh, ook zoveel jaar geleden... dat de Titanic is gezonken. Ja, 1912 hè. Oh, vorige week was het nog dat de kiel was gelegd... in drie jaar eerder, in 1909. Ja, en drie jaar later... In 1912 ging hij... Werd de kiel onder... gekielhaald. Werd die gekielhaald. En... Oh, ja, het is ja. wel heel triest natuurlijk. Het grappige is wel, als je daar op, uh, op YouTube even zoekt... dan krijg je een filmpje van uh, Titanic 2... Jack is back. En dan gaan ze dus weer zoeken op de bodem... naar die halsband die dan ook op, op, op de zeebodem is die gevallen. Die halsband, die prachtige ketting... met ja, de ja. Pearl of the Ocean of zo die. Ja, weet je nog wat nu Die oude knaller had hem laten vallen. Wat een stom wijf, zeg. Daar, ja. ging, daar ging die hele film over. Maar goed, ze gaan hem zoeken... en uiteindelijk vinden ze daar Jack ingevroren op de bodem. Die gaan ze ontdooien. En dan ontsnapt hij... en dan gaat hij op zoek naar nou, die vrouw... die hem natuurlijk ook al dood is. Snap? Kate of zo heet ja, ja, ze. Kate. Ja, ja, is... Kate Winslet was... De... Die speelde maar Ja, ik weet what niet hoe het is. Maar ze gaat om op zoek naar hem en dan denk ik, dit, zijn, dit is gewoon fake. Ze heeft wel alle films van euh, Leonardo DiCaprio, hebben ze aan elkaar gemonteerd om nou, een soort filmpje te maken van Jack is back. Nou, het is wel heel grappig, heel creatief. Heb uh, je de film gezien nu ook? Nee, dit, dit is oh. natuurlijk gewoon een trailer, een trailer oh. over Titanic 2. Oh, die, die, die moet je echt even op onze Facebookpagina zetten. Ja, dit is wel heel ja. grappig. Gil, Want wij hebben ons, dat was nog nieuws van vorige week, ja? hè? Ja. Dat, uh, dat, dat iedereen van Facebook af zou gaan? Ja, iedereen. Er werd geschat, wat was het? Uh, 30.000 mensen zouden misschien en van En hoeveel Facebook... zijn er afgegaan? Ik heb niet gehoord hoeveel. Nee. Maar eigenlijk... uh, nou, ik heb toch wel zo van uh, weet je, je mist toch ook wel weer dingen als je afgaat. Ja, ik, ik heb nooit echt op Facebook gezeten. Ik sta er wel op, maar uh, niet echt een heel interessant ja, inje. Het leeftijd 130, volgens mij. Ja, toch? zoiets was het. Op 18 ben ik geboren. Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Goed, um, dan heb ik heb ook nog een leuk bericht in uh, Limburg. Uh, er was een groep vriendinnen. Die gingen een weekendtripje maken naar Valkburg. En dan uh, vinden ze gewoon in de slaapkamer vinden ze een make-up tasje. Er blijkt gewoon meer dan 26.000 euro aan kerstgeld in te zitten. In een make-up tasje? Jawel. Dat past toch helemaal niet. Ja, de dames hadden nog over gedacht om geld uit te geven. Maar nee. hebben de tas toch inclusief inhoud ingeleverd bij de politie. Zo dom hè. Ja. En toen we eenmaal door hadden dat het om zo'n hoog bedrag ging. Vertrouwde het niet meer. Ze waren natuurlijk ook wel bang dat er misschien mensen het geld kwamen halen of zo. Ja. Nou, de politie heeft vervolgens contact opgenomen met de eigenaar van het appartement, Die beweert dat het gevonden geldbedrag van hem is. Ja, dat zou ik ook doen. Ja? En de woordvoerder liet dan één Limburg weten dat het tas met geld echt nog steeds op het bureau ligt. En uh, als het om zulke bedragen gaat, willen dat natuurlijk zorgvuldig checken. Ja, het, het zou zwart geld kunnen zijn natuurlijk. Waarschijnlijk houden de acht vriendinnen niets over aan een goede daad. Ze zeggen ook, we hebben zelfs begrepen dat we geen vindersloon krijgen, zei ze. Nou ja, ja. Een klein beetje spijt heb ik er wel van. Joh, ik had gewoon gezegd, van nou, ik tel even 28.000. Nou, vindersloon is 10%. Ik haal het nou, af. Nou, of nee, 26.000. Nou, halen we dus 26.000 uit. Ja. En een briefje erin, we hebben het vindersloon vast eruit gehaald. Dus dat dacht ik wel. Zo, dus of, of gewoon zeggen van, ze zeggen ook, je moet het uh, bij je houden en zeggen dat je het gevonden hebt. Ja. En uh, uh, bij de politie, want als het dan niet opgehaald wordt, dan is het van hun. Ik, ik, echt, ik hoop toch in godsnaam dat mijn uh, vrouw ooit thuis komt met zo'n make-up tas. Dat moet echt een hele gigantische koffer zijn ook, hè? Je nou, denk, het als je het allemaal briefjes een van 100 zijn, dan heb je de 260 briefjes. Ah, in een make-up tasje. Ja, maar, uh, ja. En ja. Echt, als mijn vrouw thuis komt, ik heb een make-up tas gekocht. Oh. Nou, dat ik, nou dat, dan dat weet wel je, dat, gaat ze er vandoor met jouw geld? Ja, dat ook. Dat oh. zou toch kunnen. Nou, dat moet een flinke tas zijn. Maar goed, uh, waarschijnlijk. Je krijgt wel eens een beetje zo'n tekenfilm idee, weet je wel. Als je een tasje open Nee, na één keer komt er van alles uit. Ja, of dat er ook uitspettert zo van. Ja. ja, dat ja. blijft ja. wel lopen. Leuk, goed, hoor. straks is het voor zijn berichten. Ja. Eerst hier de island. En the day I die. Oeh, spooky. Ja, even geen grappen nou, hè. Ophouden met die grappen gewoon. En eh, goed, is het is tijd voor. En, uh, ja. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd? Dat kan je verwachten. Sorry, ik moet even kijken, hoor. Oh, je een nieuw bebouw, bebouw van het Pallasgebied, Eh, dat moet Zandvoort natuurlijk ook weer uh, helemaal weer op de kaart zetten. Afgelopen maandag hebben ze een overleg gehad. Het derde plan rond het Pallasgebied. En er waren veel belangstelling, veel bewoners, ondernemers. Dus, ja, de, de intrede van Zandvoort hebben ze onderhanden genomen. Stationsplein is heel mooi geworden. En nu willen ze dus langzaam dingen gaan uitbouwen. Er worden 35 appartementen ge gebouwd. Een, een hotel komt er. Er worden 19 woningen worden nog. En het maaiveld daar in de buurt wordt verhoogd. Waardoor er parkeerplekken komen. Dus waren ze nog een beetje mee aan het spoelen? Ja. Wat de bedoeling nou was. Maar je hebt niet zo onderdoorgang, hè? Dus ja. naar het strand. En, uh, en, en daar hebben ze een paar jaar terug hebben ze het dan wel een beetje opgeleuk, zeiden ze. Ja? Maar dan krijg je ook weer een commentaar van iemand die daar ook uh, toen was van. Nou, uh, zoveel geld en uh, wat was het nou helemaal? Maar het ziet er ook inderdaad niet gezellig uit. Maar nu gaan ze de palen in kleuren schilderen. Nou, we ja, zijn heel erg benieuwd hoor. Ja, zeg, ik hoor je al een ja. sceptisch iemand die ja, zegt. Nou, ik dat moet ik allemaal nog maar zien. Ja, nou, goed, we moeten er ook uh, mensen hier naartoe trekken. En ze moeten gewoon van ja, gewoon een mooi doorstand voor de hele op En misschien ook weer wat mensen hier gaan logeren. Ik weet niet of Airbnb er blij mee is. Mensen die een huisje verhuren als er weer een hotel bij komt. Dan ik nee, heb eigenlijk. geen idee. nee, nee ja, We wel. zullen het afwachten en uh, nou, uh, de ja. verbouwingen. Vertel. Uh, in het uh, Pluspunt, onder het mond van... je bent nooit te oud om te leren... organiseert uh, Pluspunt een kookcursus voor mannen vanaf 60 jaar. En onder leiding van een professionele kok... de deelnemers in zes lessen... om een aantal eenvoudige gerechten te bereiden. en we gaan, we, Ze gaan vooraf dus even naar de supermarkt. En voor het koken zelf is de keuken dus beschikbaar. En ze gaan met z'n allen het diner gezamenlijk nuttigen. Oh. Dat is wel heel leuk. En de cursus vindt plaats op de dinsdag van... 4 tot 7 uur bij Pluspunt. De kosten bedragen 60 euro. Dat dan weer wel. Huh? Even kijken hoor, maar dat is 6 lessen. Dat een tientje per les. Oh, okay. Inclusief de maaltijd, één drankje en een kopje koffie of thee na. En bij voldoende aanmeldingen gaat de kookcursus van start op 24 <kwijls> april. Dus uh, nou, je moet dus, dus zijn bij Pluspunt Zandvoort En degene die het organiseert is Astrid Zoetmulder. En ik zie hier wel op, op, op telefoonnummer 5719393. En, uh, of uh, mail naar A.Zoetmulder apelstaartplus.zandvoort.nl Leuk. En ik zeg wel altijd tegen oudere mannen... die alleen alleenstaand zijn... Yeah. Ik zeg, je moet op cursus Italiaans koken gaan. Het zijn vaak alleen maar vrouwen. En als je samen gaat koken, dan leer je iemand leuk kennen. Op een ongedwongen manier. En tegen de vrouwen zeg ik altijd... je moet gewoon een je vaartbewijs gaan halen. Allemaal mannen. Ze hebben allemaal een boot. En dan ga je gewoon daar zeggen van... goh, interessant. En zo. Maar ondertussen leer je ze wel kennen. Okay. Dus ga een cursus volgen, jongens. Ja. lekker ja, eh, Lekkere suffen. Lekker zo. Nou goed, steekpartij bloemen. Had je dat al gehad of niet? Uur? Nee, volgens mij niet. Een 26-jarig Amsterdammer is zondag aanval... te ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Bij een strandfeest. Er zou eerder al geschoten zijn. En uiteindelijk, ja, dat liep een meidje de hand. En uiteindelijk is er dus een uh, man in zijn buik gestoken. Uiteindelijk trauma-helikopter is op het strand geland. En heeft de man dus uiteindelijk meegenomen naar, uh, naar het ziekenhuis. En is uiteindelijk is er dus een signalement uh, onder de politie uh, uh, uitgebracht. En toen zijn ze op de zeeweg ze gaan controleren. Daar ontstond een file... Heel veel mensen zijn uh, aangehouden. Zijn ook, uh, uh, er is gezocht dus. Bussen zijn aan de kant gezet. En uiteindelijk werd er ook een opstootje... omdat een man niet wilde luisteren naar de politie. Die is ook uiteindelijk ingerekend. Dus, en uiteindelijk hebben ze de man wel aangehouden. Dat is een 24-jarige man uit uh, Almere. Die heeft dus het uh, wapen uh, in zijn handen gehad. Dus, ja, nou, allemaal ik... wel weer spannend. Jazeker. Nou, ja, al die spanning, dan heb je gewoon even wat ontspanning nodig. Ja? En uh, groep Wim Hildering die is lekker bezig. Want vanavond is, uh, gaat de jeugd spelen... Je kan een kaart kopen aan de zaal en het stuk heet de nieuwe kleren van de keizer. En uh, volgens uh, de moeder van een van de medespelers is het echt de moeite waard om heen te gaan. Helaas kan ik niet. Maar volgende week dan krijg je ook een uh, toneelstuk van hun. En dat heet het lijk in de vriezer. Huh? En uh, dat is ook een komisch en absurd toneelstuk. Dat past dus uh, perfect bij de club. En dat gaat dus over een, uh, een oude kolonel en die vindt het altijd leuk om een beetje te schieten... En uh, op een gegeven moment uh, dacht iemand dus uh, op het terrein te lopen of ergens te schuilen. En die wordt neergeschoten. En nou, die, die man heeft hij maar eventjes in, uh, in de vrieskist gelegd of zo. Okay. En toen na de hand was hij verdwenen en toen werd hij gechanteerd. Dat klinkt een beetje als. En uh... je mission was. Yeah. Search and destroy. Nou, ja, hou eens op met de knop. Ja, dat was een hele spannend iets. Ik, uh, ik ga zeker volgende week in ieder geval kijken. Als ik had gekund, had ik ook vanavond gegaan. Want ik vind het ook leuk. Ik hoor echt en zoveel neer. excuses aan hou op, joh. Ja, ja ik vind echt dat ik niet kan. Maar... Ja. Ja. Dat is het allemaal niet. Nou, tot uh, zover zijn Zandvoortse berichten. Ja, ja, ja. Een hè? Ja, precies. Van uh, Paul McCartney en the Wings. Ja. Yeah, dat is dat nummer is... Geoffrey. Bad on the Run. Ja. Yeah. Jeugdsentiment. Oh, goeie houden zo yeah. Paul McCartney. Steeds actief, maakt nog steeds muziek. En uh, heeft hij alweer een nieuw liefje, of niet? Ja, yeah, dat is ook wel weer een vraag, hè? Af en toe maakt hij weer uh, contact met zijn fotomodel. Die hem dan half uitkleedt. Financieel ook, hè. Gewoon, hè. Check. Yes. Dit is uit de jaren 70. Benton on the run. Wings! ja de 70 wings toen mag je zeggen oh ja, een beetje napen met de wings maar goed dit was nog wel een klassieke band onder andere Jolande keuze deze maar ik ben week. blij dat hij goed gekeurd is door jou ja ik vind hem leuk ja, ik, moest, ja. ik had vroeger ook wel een zwak voor de Beatles ik heb wel heel veel van de Beatles gedraaid maar de geven het voor is ook wel weer een beetje klaar mee toen, ja. ik vind alleen de witte LP nog wel interessant maar goed de witte wel, LP de witte LP the White Album met oh? uh, Revolution No. 9. Mini 9. Minnie Anderman. Als je het achter het woorden hebt. Minnie Anderman. Dan hoor je Paul McCartney doodgaan. Echt waar. Ach nee. <laughs> Hou ze op met die complottheorieën Ja, ik moet hem weer eens gaan luisteren dan. De Wired Want ik ken eigenlijk alleen die ene de, met al die uh, psychedelische muziek. Weet je wel? Dat ze... Uh, oh, okay. uh, revolution nummer 9. Nee. Gewoon de Revolution? Nee. Die ja. van de, met dat busje erop. En uh, Yellow Submarine en alles. En, zo één. Dat is uh, ook een speciale. Uh, uh, nou, met zich bezig is het Hij gaat ze allemaal even opnoemen, ja. zeg. Nee, maar goed. Op zichzelf uh, is het wel mag, dit, hij, hij was natuurlijk getrouwd met Linda Eastman. En ja. Eastman. die hebben ook gezorgd voor het fotorolletje van, uh, van Edison. Zijn nieuwe uh, viewer. Het hangt allemaal aan elkaar in dit radioprogramma. Heel bijzonder hoor. Oh, oh heel bijzonder ja, ja. Oh, zeg. Ja, wat goed. En dan had hij een vrouw zonder been. Nou ja, ja. en dan hebben we het over bommen gehad. Dus dat klopt allemaal. Oh, zeg. het is dus het allemaal <laughs> uitgezocht. Ja, goed. Nou ja. Eva, uh, ik heb, ja, we zijn dus op onze telefoon steeds aan het kijken... omdat ja. we onze inlog kwijt zijn, heel erg. Maar uh, er is hier een bericht, en dat, uh, dat is wel ernstig. Er is dus een hond die heeft in Duitsland zijn uh, eigenaars doodgebeten. Maar nou is er dus een initiatief genomen. En er zijn nog 250.000 mensen die een petitie hebben getekend om het, om het viervoeter te redden. Maar ja, wie neemt hem in huis, hè? Dat is ja, de vraag. Ja, kennel, of een hok. Ja, maar het bleek dus ook, na het onderzoek bleek dus dat de hond nooit als huisdier had mogen fungeren voor de vrouw. Dat is een vrouw die sinds een bijlaanval door ex-man in 2005 in een rolstoel zat. Okay. En die nam de hond als waakdier in huis. En dan word je door die hond doodgebeten. En de, en de zoon ook, hè? het is hey. wel heel apart. Nou, de autoriteiten wordt dus wel uh, nalatigheid verweten. Want er werd ook niks gedaan uh, met de klachten van buurtbewoners over de agressieve hond. Ja, uh, maar nou mag de hond dus toch blijven leven. En dan denk ik van, ja, wie neemt hem in huis? Dat is de vraag. Ik neem hem niet in huis. Nee. Jij? Ik vind hem een beetje eng, zo'n hond. Ja, ik heb helemaal niks met uh, huisdieren. Ik vind de vind ik al erg doodvermoedigd. Ja, maar er staat dan, dan echt een foto bij van zo'n hond. Die er echt uh, heel erg uh, zit te blaffen en te grommen. En dat is dan inderdaad zo'n... Uh, Zo'n pech of zo. Uh, pechtof, zo vestand, ja, ja, precies. Ik heb wel een beeld van wat de hond zou kunnen zijn. Ja, dan ja. weet ik die naam weer niet. Hè? Oh. Maar ja. ah, dat is echt wel een beetje knullig. Ja, dat ja. moet je eigenlijk wel wat. Nou goed, uh, hopen we te doen over het feit dat uh, Venezuela-fotograaf Ronaldo Schamed. Uh, heeft natuurlijk de World Press-foto gemaakt. Uh, vandaag een stukje in de krant te lezen daarover. De Venezuela-fotograaf Ronaldo Schamed heeft de World Press-foto uh, van het jaar gemaakt. Uh, een gemaskerde man die brandde door de straat rent. En uh, daar maakt hij dus een foto van. Hij heeft geen idee wat, wat voor foto hij maakt. Hij laat zich verrassen. Later zie je pas wat hij heeft gemaakt. Maar zegt deze man... Ja, nou staat hij juichend bij die prijs in zijn handen. Het was toch mooier geweest als je minder juichend was geweest. Op het moment van de ontvangst van de prijs. Aandacht had gevraagd voor de zaken. Dat het slecht daar is. En de man meteen had moeten doven het vuur. En niet eerst foto's maken. Ja, ja dat is fotograaf. Je gaat eerst een foto maken. En dan pas ga je mensen redden. Maar goed, nog steeds hebben mensen daar moeite mee. dacht je als fotograaf dat je niet mensen helpt. Maar dat je eerst foto's gaat maken. En dan pas misschien nog iets doet voor, de, voor je medemens. Ja, zo werkt het wel. Dat is best fotografie. Want wij als kijker en als lezer van de krant willen objectief een beeld krijgen van het oorlogsgebied. Nou, niet niet, niet ik een fotograaf te... die zich bemoeit met de zaken. Nou, ik nee. weet het. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, er zijn mensen die houden zich ermee mee bezig. Goed, nou straks meer. Maar like andere keuze. je zou bijna denken. Nou ja, to I mistake after, mistake safer I for me to Ik kijk me <laughs> Like you're stealing what I had for a Folks, we'll see what happens It's too bad that uh, the world puts us in a position like that If you know that I'm lonely I don't feel Oh, mooie tijden waren het, hè? We'll see what happens, folks. Yes. We'll see what happens. Ah. It's too bad yeah. that uh, the world puts us in a position like that. Ja, precies. Ja, het komt allemaal wel goed, dachten wij, uh, begin deze week. Maar toen in één keer... Fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated the chemical weapons capabilities of Syrian dictator... Alleszijn. Precies, vannacht zijn er bommen gegooid op precisie doelen, doelen, ja, doelen waar uh, chemische wapen werden gemaakt. Ja, dat, dat is dan wel weer goed. Als die weer gemaakt kunnen worden. Ja. ja, dat is precies. We haren het wel... maar weer goed, hè? Ja, maar ja. het is wel maf, want Ik heb natuurlijk uh, een Syrische stagiaire. En ik had zo zoiets... Hoe staat hij daarin, weet je? Wel? Want ja, pas geleden hoor je toch wel van... Eigenlijk alle groeperingen in Syrië... hebben allemaal bloed aan hun handen. ze gebruiken de tegenpartij ook als, als schild. Menselijk schild tussen... van uh, bommen de de, band, de, de band. Dus Iedereen heeft wel iets fout gedaan. Ik zeg, hoe, hoe sta jij er nou in? Straks gaat... Uh, Trump bommen gooien, is dat goed of niet? Hij is een wel. Ik vind het prima, maar hij doet het toch niet. Hij loopt er toen lullen. Maar ik denk van ja. maar nu heb je het wel gedaan. Nu heeft hij het wel gedaan. En ik hoop nog niet dat de geest uit de fles is, weet je wel? Want het blijft natuurlijk. Je hebt altijd zo'n actie-reactie. Ja, dat is. Gaan misschien heel enge dingen gebeuren. Ja, toch denk ik dat het uiteindelijk wel meevalt. Omdat hij natuurlijk... Hij heeft, uh, Rusland heeft hij niet gebombardeerd. Want heel veel wapens ook van Bashir Assad... heeft hij bij de Russen neergezet. Zo. Maar nou, een beetje bij de Russen. Dan, dan wordt het in ieder geval niet vernietigd. Want Amerika gaat zijn handen niet branden. Het feit dat stel je voor dat ze, dat ze Russisch... Uh, spullen stuk maken. Dat moet je niet hebben. Dus dat is geen mee te vallen. Alleen, er zijn natuurlijk wel weer burgerslachtoffers gevallen. Dat is altijd Hoeveel waren het? het ja, nou, dat weet ik. Oh, ik niet. Nou, nou, nou. De laatste berichten kon ik ze gewoon niet zien. Maar het waren er wel. Maar goed, het was wel redelijk uitgezocht. En ze waren ook wel bang dat ze omdat ze die chemische fabrieken zouden bombarderen, of er niet heel veel gas zou vrijkomen. En dat hebben ze tot het minimum beperkt, zeiden ze. Dat hebben ze bijna verzekerd. Nou, nou, ben voilà, ben we het hopen. Daar komt dan ook wel weer een onderzoek naar, zou ik dan denken. En dan heb ik weer een heel suf berichtje daar... Uh... Daarna, Dit was wel hot nieuws, maar yes. dit is nog hotter nieuws, Want er is een Amerikaanse man van 34 op de eerste hulp beland... nadat hij verpletterende hoofdpijnen ervaarde... als gevolg van het eten van een hete chilipeper. En die, die chilipeper staat bekend als naam de Carolina Reaper. En is opgenomen in Guinness Book of Records. De Carolina Le Reaper? Carolina Reaper. Ja, okay. <laughs> dat is een hele pittige. Yeah. En hij kreeg de peper binnen tijdens een chili-eetwedstrijd in New York... En de dagen dus na de eetcompetitie... bleef de hoofddeelnemer kampen met uh, thunderclap-headaches. Dus een acute hevige hoofdpijn. Die wordt veroorzaakt door het dalende bloeddruk... en vernauwde bloedvaten. Maar ja, ze konden eigenlijk weinig van hem doen. Maar het is, uh, dit is voor zover bekend het eerste geval van echt hoofdpijn... die dus na dagen nog steeds... Die was veroorzaakt door het eten van de hete chilipeper. Oh, die wedstrijden mensen ook dan doen ook, weet je ja. Pas daar is er ook weer een, een neef van mij, die, had, die werkte ergens... en dan kon hij zoveel geld krijgen als je een hete peper zou uh, eten. En ja, dan moest je goed. vijf minuten niet drinken. Daarna weet ik veel allemaal. Nou, echt, je, denk, jeez, waarom doe je dat? Waarom zou je je leven... daar. Maar ze zeggen je, dat een, een hapje suiker het beste helpt of zo? Ja, goed, maar dat mocht hij niet, hè, want daar moest het ook wel even volhouden. moest hij hem goed afzien ja. en dan zou je kracht krijgen. Ja en nou, dat wordt dan gefilmd. dat wordt dan op YouTube gezet. Of uh, weet ik veel waar. Ja, het gaat er nooit meer af. Dus ja. als je later uh, aan het solliciteren bent. Dan zie je bij die gek. die, uh, die, die Van die rare proefjes op internet. Niet, het is gewoon ontgroening. Dat hoort erbij. Ja. Als hoor je ja. niet bij de club. Nou, ik ga jou zelf wel even nakijken. Wat voor rare dingen er van jou op internet zijn. Nou, staat. succes zal weinig zijn, denk ik. Nee. Alleen dat ik een 130 jaar oude man ben. Dat is, ja. Het. Ja. Hier is dus het. Je bent een leugenaar dus, hè? Ik ben een leugenaar. Ja, dat staat er mooi ik op. Ik ben niet transparant. Ik zou nooit voor de ministerpost op kunnen. Nou, nee, dat nee, is wees klaar. Daar ben blij mee. <laughs> er zou weinig van terechtkomen van Nederland. Dat is zeker waar. Goed, ze hebben samen veel met Kerstinken opgetreden. Ze waren vaak een cool programma. Want Kerstinken is natuurlijk helemaal groot. En eigenlijk ermee meeslepend en saai voor de jaren heen. Dit is veel leuker eigenlijk. De band heet Friendly Fire. Ja, dat is het niet meer. Love Like Waves. Muziek. Ze hebben wel stevige muziek gemaakt. Misschien gaan ze ook voor het grote geld. Dat zou kunnen. Friendly Fire. Ja, ja dat, dat hopen we dat het maar Friendly Fire is. En uh, Love Like Waves. Dat is het, ja. Dus liefde komt met golven. Oh. Nou, ik voel het op, de eerste man. golf en de we tweede. tweede. Oh. Ja, zeker. <laughs> Heerlijk hoor. Liefde, uh, golven, zo. Oh shit. Zit er zitten wel van die kutbeesten bij weer. Oh Ja. Zit er op nou, bij? Nee, nee, dit zijn geen zeemeeuwen. Dit zijn die kleintjes, die lopertjes. Die, die zijn zo heel klein. Die oh, je hebben zo, bent nog een kenner ook. heen en weer. Ze zijn zo schattig. Oh, Je vindt ze nog dan wel dan leuk gaan ze of? even vergaderen en dan gaan ze weer rennen. En dan uh, ze lopen heel snel langs... Uh, Kijk, okay. die, die, die keten wel, die kleintjes. Ja, ja, ja, ja, ik krijg meteen dit, deze neiging, maar je nou, bij die ze die, dat heb ze ik Bij meeuwen heb ik dat, maar niet bij die kleine schatjes. Oh, die vind je leuk. Nou, goed. Ja, nou ja. Maar, nou, goed. Nou, een leuk verhaal, dat vind ik ook. Ja. Friesland heeft een proef gedaan... En die hadden dus, zo, van als het verkeerd ter hoogte van Jelsum over wegmarkering reed... Uh, werden, waren vanaf dat weekend uh, te horen van het Friese volksdienst oh, ja. de Alde Friese te horen. Ja, dat is zo klaar, geloof ik, hè? Omwonenden hebben er last van en die klaagden massaal. En uh, het wegvak waarop de proefstrepen waren aangebracht... Die is dinsdagnacht al dichtgezet en de strepen, ze worden verwijderd. En de woordvoerder van de provincie zei al van... Uh, ja, het experiment moest uitwijzen welke attentiewaarde deze vorm van markering heeft... En uh, ze wilde ook meer te weten komen over het effect van muziek tonen in de auto. Maar de mensen in de auto hebben het misschien niet eens gemerkt... maar de omwonenden hebben geklaagd. Ja, het, het was ook een leuk experiment. Het kostte maar 80.000 euro. Oh de gemeente ja, dus had genoeg klein, geld. Dat is niks. Het was of, maar, te, of eh, Friese taalles. Nou, dat vind ik sowieso al echt... Onzin gewoon om die vieze taal in stand te houden. Ik word altijd zo geïrriteerd als mensen in één keer lekker hun taal gaan knauwen. Dat is leuk, Fries is leuk. Oh, zo leuk, Fries. Ik tegeltje. heb geen idee wat je zegt, wat schattig, maar je zal het nog goed bedoelen. Ja hoor, hey, nee, communicatie. Maar... Het is het leven, communiceren. Dan ga je lekker je eigen taal zitten knauwen, hou eens op. Ja, nou je maakt hier wel een punt. En is, ja. uh, en net hoorst. want als hoorst wie weet net ze. Ja. Yeah. Dat betekent ja, zo gewoon, is. zo is het en niet anders. Dat het anders was, werd het niet gezegd. Ik krijg dit maar... neig, deze neiging weer. Ja, maar het leuke is wel, want ik heb dan. Uh, een Friese vriend. En ja? die, uh, die heeft toen een keer met mij naar Friesland gereden. Hij heeft mij gereden. Ja? Maar die, uh, die ja. had toen. Uh, uh, die had wel zo van. Als hij, zodra je de afsluitdijk overreed. En dan was hij dan halverwege. En dan ben je dan op een gegeven moment in Friesland. begon hij altijd het Friese volkslied te zingen. Oh. Want, want hij kwam weer thuis in zijn provincie. Wat schattig. Nou, toch leuk? Ja, het is uh, op zelfbewust. Nou, de Groene leuk. Man die wordt dit jaar 78, hoor. Dus uh, oh. ik heb wel zo van. Uh, ik, vind, ik vind het wel leuk. En ik versta hem goed. En ik heb maar een andere vriendin die is ook Fries. En dan zit ze samen. Ik zeg, ga lekker Fries praten. Dan, uh, ja. nou, dan gaan ze lekker kletsen. En dan bemoei ik me er weer mee. En dan gaan ze, terwijl ze het niet merken, nee, in het Nederlands over. Hoor, ik word echt ontzettend geïrriteerd van ja, mensen. Ja, ik merk die... het aan je. Ja, het ik vind het hele verhaal niet leuk wat ik zeg. Ik zal zelf ook mijn getaald wel spreken op de radio. Maar ik denk dat de meeste mensen mij kunnen verstaan. En dat het in stand houden van iets waar heel veel mensen niet begrijpen waar het over gaat. Ik snap het niet. Waarom zou je dat doen? Goed, <sweak> Shisha Lounge en Waterpijp Café zijn in Nederland echt de broeinesten van uh, geweld en illegale activiteiten. En er zijn natuurlijk afgelopen jaar toch wel een aantal dingen gebeurd. Weet je nog wat dat hoofd wat in Amsterdam bij de Shisha-lounge... Ja, voor, eh, de de deur gewoon, werd dus voor de deur neergezet. Werd gezet, gewoon. Dat, dat is echt veel bizar. En nu willen ze daar nieuwe regels voor gaan maken. Want dat moet toch wel over zijn. Dat ze daar zomaar zeg maar, kunnen afspreken. Pas geleden was er ook nog een man daar gewoon van dichtbij. Eh, Azad... Shahin is daar van dichtbij gewoon 17 jaar. En die man gewoon van dichtbij door het hoofd geschoten. Die man kon binnenlopen, trok een wapen en schoot begon neer. Verschrikkelijk. En het was trouwens om in 2016 dat daar een hoofd lag in, uh, in Amsterdam. Dichtbij uh, Amstelveen. En nu willen ze dus strenge re regelgeving. Uh, en Ze hebben ook alles een beetje in kaart gebracht. Hoeveel uh, geweldsdelicten er zijn geweest. En in sommige gemeenten is dat heel erg veel bij shisha-louncen. Want ja, waterpijp je zou denken, je wordt er relaxed van. Maar sommige mensen worden er wel heel erg scherp van. Althans, misschien denken ze dan dat de crimineel... Ze denken da dat ze heel scherp zijn. Ja. Want dat is het, hè? Want je krijgt inzichten. Ja. Die weet je dan altijd niet meer. Nee, vaak niet, hè. <lacht> Dus nou, het zal mooi zijn. Net zoals de coffeeshop, moet het allemaal op de schop. Nah. En de gewone cafés. Allemaal kan je, dicht. Dan, kan je nooit eens iets leuks meer doen. Iets spannends. En Iets dat je denkt, net on the edge. Gaan net on the edge. Van, ja. oh, eigenlijk ben ik een beetje ondeugend bezig. Oh, wat leuk. Nou, met die gedachten gaan we het weekend in. Ja, en, we gaan ondeugend, gaan ondeugend zijn. We gaan ondeugend zijn. We gaan naar buiten. 2, 3, Start de band, zou ik zeggen. En een prettig weekend. Tot volgende week. En straks naar Tina, Goedemorgen Zandvoort. Ja, echt waar, je moet even volgen. Na de klassieke muziek starten ze altijd. Mooie, Pritters I love the way it flows. I love the way it goes. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. I can move my mood along. But I cannot say you hit to guitar She told me at the baseline And everything will be alright She told me that the groove is mine It will take us through the night that it brings, remember skating down the road towards the park, I could never say no, you with that summer glow, the music gives me sun when winter starts, she told me at the baseline, everything will be alright, she told me that the